9 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. In een toespraak op een Libische radiozender heeft kolonel Gaddafi gezegd dat hij zich heeft teruggetrokken uit Tripoli. Het was een tactische terugtrekking, zei Gaddafi. Hij bedankte stamleden die met hem in het donker waren weggegaan. Hij beschuldigde de opstandelingen ervan dat ze alleen uit zijn op chaos. Waar Gaddafi zit is onbekend. De opstandelingen hebben zijn hoofdkwartier in Tripoli in handen. De gebouwen zijn geplunderd. En op tv waren beelden te zien van de rebellen... met de kolonelspet van Gaddafi op het hoofd. De orkaan Irene is in de buurt van de Bahama's in kracht toegenomen. Gisteren zwakte de orkaan af naar categorie 1. Maar nu die dichter bij de kust van de Verenigde Staten komt... is Irene gegroeid tot categorie 2. Er zijn nu windsnelheden van ruim 150 km per uur gemeten. Weerkundigen verwachten snelheden van zo'n 200 km per uur als Irene dit weekend het zuidoosten van de VS bereikt. Vooral in de Staten Florida en North en South Carolina worden voorbereidingen getroffen. Irene trok maandag over Puerto Rico en daar leidde de orkaan onder meer tot overstromingen. Meer dan een miljoen mensen kwamen zonder stroom te zitten. Van alle dieren, planten en andere organismen op aarde is nog geen kwart ontdekt en gecatalogiseerd. Dat blijkt uit een groot onderzoek dat gepubliceerd is in wetenschapsblad Plos Biology. De wetenschappers wijzen op het feit dat maar heel weinig mensen weten dat de kennis over het aantal levende organismen op aarde nog maar in de kinderschoenen staat. Volgens berekeningen zijn er ruim 7,7 miljoen diersoorten op het land. Maar daar zijn er nog geen miljoen van beschreven en gecatalogiseerd. En van de ruim 2 miljoen diersoorten in het water... zijn er nog maar 170.000 bekend. Volgens de wetenschappers duurt het nog zeker duizend jaar... voordat alle organismen op de aarde ontdekt en gecatalogiseerd zijn. Een Nederlandse toerist van 27 is gisteren in Nieuw-Zeeland... door reddingsteams van een besneeuwde bergtop gehaald. De man was aan de tocht in spijkerbroek en sportschoenen begonnen. Een oom en tante die hem in het berggebied hadden afgezet... sloegen alarm toen hij na uren nog niet terug was... Bij de zoektocht werden een helikopter, drie reddingsteams en alpine skiers ingeschakeld. De politie noemt de Nederlander roekeloos en zegt dat hij blij mag zijn dat hij nog leeft. Dan het weer nog bewolkt met kans op een spat regen. Vanmiddag in het westen geleidelijk zon en in het oosten een bui. Het wordt 20 tot 25 graden. Morgen eerst zon. Later vooral in het oosten weer kans op enkele stevige regen- en onweersbuien. En het wordt broeierig warm, 23 tot 27 graden. ANRB verkeersinformatie. De files die er nog staan zijn snel aan het oplossen. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen loopt het nog vast... bij knooppunt Raansdorp, 2 kilometer. A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en knooppunt Klaverpolder, 3. En de A58 Breda richting Tilburg. Tussen Bavel en Gilze 6 kilometer. Stond daar een tijdje een kapotte vrachtwagen, maar de weg is weer vrij. Natuurlijk kunt u verzuim verzekeren...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 Goedemorgen, de inspectie Openbare Orde en Veiligheid... komt zo dadelijk met een rapport over de bestrijding van de brand bij Chemiepak. Bouwbedrijf Heimans komt met de halfjaarscijfers... en constateert dat de crisis voor de bouw nog niet voorbij is. En een radiostation in Libië kwam vanochtend opeens met een toespraak van Gaddafi. En na lang zoeken heeft Kees Elenbaas die toespraak dan uh, ook ergens weggeplukt. Uh, Kees, want jij volgt uh, de internationale nieuwszenders uh, de hele ochtend al over het nieuws uh, in, vanuit Libië en vanuit Tripoli. Die toespraak uh, komt natuurlijk onverwacht. Wat, wat zegt Gaddafi? Laten we eerst even naar hem luisteren, want we hebben een quoteje van hem via de Arabische nieuwszender Al Jazeera. En het was een interview met de radiostation in Tripoli all tribes, men, women, and the armed masses, they should cleanse Tripoli from the traitors and rats. They will torture you and show you hard ways. They will consider you as infidels and will torture you. I have been out in Tripoli discreetly yesterday, without people seeing me. I saw youth sitting and chatting, and everything was normal, and without feeling that Tripoli is in danger, or that the rats came or not. I also met some revolutionary youth, I salute their courage and loyalty. Forward, forward. Nou ja, het was een beetje een zwakke stem van Gaddafi, maar wel ja. krachtige taal. Uh, hij maakt zijn tegenstanders uit voor verraders en voor, uh, voor ratten. Uh, bovendien wil hij iedereen uh, bewapenen die nog steeds uh, loyaal aan hem is... om, uh, om de tegenstanders uh, de stad uit te gooien. En, en hij wil de strijd gewoon voortzetten. Een strijd die volgens hem nog heel lang kan duren. En die, die wil voortzetten tot de overwinning of het martelaarschap. Hij geeft dus nog niet op Gaddafi. Gaan we even naar Thomas Erdbring, onze verslaggever in Tribunal. Uh, Thomas, uh, Gaddafi heeft dus toch nog weer van zich laten horen. Heb jij daar al reacties op gehoord? Nee, nog niet. Het is helemaal nieuws, uh, nieuws voor mij ook. Ik, ik denk dat het. Dat het moeilijk is voor veel mensen om naar te luisteren. Er is, er is bijna geen elektriciteit in, uh, veel, in de meeste wijken van, van Tripoli. Uh, men is bezig met uh, ja, de dag, de dag na nou, gisteren, natuurlijk. Um, hè, de gisteren enorme hoeveelheden wapens onder de bevolking verspreid. En uh, toen, ik, toen ik daar was, op die, op die compound van Gaddafi. waar iedereen die wapens aan het plunderen was. toen zeiden er al mensen van, me van ja, dit ziet er niet goed uit. Hoe, hoe zal onze toekomst er nu uitzien? En uh, ik denk dat mensen zich vooral daarover zullen maken. Ja, we hebben je uh, uitgebreid gehoord. Jij was erbij toen die, uh, uh, die compound, dat militaire complex, daar werd ingenomen. Uh, kon je daar nog lang blijven? Ik ben daar uh, tot, tot uh, ongeveer een uurtje of acht Nederlandse tijd gebleven. Maar uh, vervolgens uh, werd het daar toch wel heel erg, uh, heel erg link. Uh, de zon ging, ging, ging onder, mensen gingen weg... En eh, ik ben uiteindelijk eh, ja, eigenlijk het, eh, het complex uitgerind, om, om zo maar te zeggen, omdat er toch, ja, er werd geschoten, het ging alle kanten op, het werd donker. Eh, we wisten niet wie er schoot op wie, dus eh, ja, vervolgens zijn er nog vijf, vijf mor mortieren op het, op het complex afgeschoten, eh, maar toen was ik gelukkig al weg. Ja, hoe is de nacht verder verlopen? Nou, want heel eerlijk zijn weet ik dat niet, want alle journalisten die bleven tot vandaag allemaal in een stad buiten Tripoli, omdat het gevaarlijk was. in Tripoli zelf voor veel mensen, in ieder geval voor mij, vond ik. En uh, ik ga uh, uh, ja, dus uh, ik ben vervolgens teruggegaan en uh, zodoende. Ja, uh, hoe... en Dan gaan we allemaal daar zitten. Hoe is het nu? Wat zijn de berichten over Tripoli? Want uh, we horen wel dat er nog wordt gevochten. Ja, nou, er wordt gevolgd op bepaalde plekken in de stad, dat heb ik ook gehoord. Wat denk ik heel belangrijk is vandaag is dat de Nationale Overgangsraad, de politieke raad van de rebellen, eh, vandaag eh, plant om terug te keren, eh, om terug te keren, om eigenlijk om naar Tripoli te gaan vanuit de stad Benghazi, waar ze, waar ze nu zijn. Nou, deze, deze mensen zijn eigenlijk de, de, de rebellenleiders, hè? De, eh, de politieke leiders van de rebellen. En die willen een Libië gaan opbouwen. Ze zeggen we moeten alles vanaf de grond gaan opbouwen. Want het land is helemaal vernietigd door Gaddafi. Nou, zij komen vandaag aan, als het goed is, op het, uh, op het internationale airport van Tripoli. Wat ook nog maar gisteravond is, uh, of gisternacht is, uh, is bevrijd door de, door de rebellen. Uh, en ja, moeten dan dus inderdaad staan voor klare taak om met al die wapens nu in de handen van de bevolking het uh, weer op de rails te krijgen. Thomas Erdbrink in Tripoli. Thomas, doe voorzichtig aan verder vandaag. We blijven hier natuurlijk ook volgen. Gaan we terug naar Kees Elenbaas, die internationale media volgde vanochtend hier. Ja, de strijd gaat dus nog door. En Gaddafi, zoals gezegd, is nog niet gepakt. Wat, wat wordt er gezegd? Ja, het blijft maar speculeren over. Uh waar die naartoe zou kunnen zijn... als we, als we even de, de mogelijkheden langslopen die, die genoemd zijn. We hebben het al sinds gisteravond hebben we het gehad over uh, dat tunnelcomplex... van die under, onderaardse bunkers uh, in dat voormalige hoofdkwartier van Gaddafi. Uh, Eén veronderstelling is dat er een tunnel loopt... naar het uh, twee kilometer verderop gelegen Rixos Hotel. Daar, daar zat en, en zit nog steeds een meerderheid van de internationale media. De meeste daarvan die zitten vast in dat hotel... want dat hotel is nu bezet door de opstandelingen... Laten we heel even meeluisteren met CNN wat die daarover over liet horen. There's a lot of gunfire around the perimeter of the hotel, inside the perimeter of the hotel as well. Some of the windows have been smashed uh, by bullets in the hotel. Uh, we've got white flags. Um, we've all kind of put ourselves in one room without any windows uh, to try and you know, find a safe place. Nou ja, het geeft aan hoe gevaarlijk het uh, uh, daar is in die directe omgeving van het, uh, het vroegere hoofdkwartier en, en dat hotel. De laatste beelden die we daarvan hebben gezien is dat die journalisten die zitten daar nog steeds. De meeste een stuk of dertig, uh, bijna zonder uh, stroom en zonder, uh, zonder eten op, uh, op dit moment. Uh, en ja, die zitten daar uh, vast. Ja. En, en, en verder, wat wordt er gespeculeerd? Waar zou u nog, nog meer kunnen zijn? Nou ja, een andere theorie is een andere mogelijkheid... waarover gespeculeerd wordt, is dat er een tunnel zou lopen van dat complex. En dat lijkt natuurlijk niet heel erg onlogisch... naar dat Migita vliegveld. Maar we hoorden Thomas net al zeggen... Eh, dat is in handen van de rebellen. Ondanks het feit dat troepen loyaal aan Gaddafi... al een paar keer hebben geprobeerd, ook gisteravond nog... om dat terug te veroveren. Maar dat is er dus niet gelukt. Het is in handen van de rebellen. Dus ja, misschien loopt er wel een tunnel... maar eh, daar is dus geen uitweg voor hem. Nee. En een andere plaats waar hij nog naartoe zou kunnen... daar wordt ook veel over gesproken... maar dan zou hij zich waarschijnlijk ook moeten laten zien... Uh, dat is Sirte, zijn, zijn, zijn geboorteplaats... of het zuidelijk gelegen Saba... wat, wat de stad is van zijn voorvader en van zijn, uh, van zijn familie. We hebben die plaats ook al eerder genoemd. Die ligt wat zuidelijker van Tripoli, wat verder de woestijn in. Dat is misschien ook een mogelijkheid... maar dan gaan we hem ook zien als hij daar uh, naartoe zou gaan... want dat zijn ja. gewoon... Veel kleinere plaatsen. En dan tot slot uh, wordt nog de mogelijkheid genoemd van buurland Algerije, uh, wat uh, Gaddafi nog steeds welgezind zou zijn en wat een mogelijkheid zou zijn om nog naar te vluchten, dus direct de grens over. Kees de baas volgt de internationale media vanochtend wat betreft het nieuws vanuit Libië. Zo kan er nieuws. Het uh, gaat nog een paar jaar niet geweldig in de bouwsector. En de komende dagen krijgen we een beetje beter beeld hoe de branche ervoor staat in deze roerige tijden. Morgen komt BAM met halfjaarscijfers en vanochtend is bouwbedrijf Heijmans aan de beurt. Topman van Heijmans, Geert Witsel, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, het goede nieuws is dat u winst maakt. Het slechte ja. nieuws is dat dat een heel klein winstje is. Uh, dat is waar, maar dat is wel wat hoger dan vorig jaar. Ah. dezelfde tijden. Wat voor winst heeft u gemaakt? Wij hebben 5 miljoen netto winst gemaakt vergeleken met 4 miljoen het jaar daarvoor. Op een omzet van? Op een omzet van uh, 1084, dus ruim een miljard. Dan is maar een heel klein winstje, Dat klopt, maar dat is ook traditioneel de eerste helft van het jaar. Dat dus geld wordt meestal verdiend in de tweede helft. Ja, u klinkt optimistisch, het valt dus niet tegen? Nee, we zijn niet ontevreden. Uh, de de marktomstandigheden zijn natuurlijk hartstikke taai. Maar wij vinden eigenlijk dat we in die moeilijke markt toch uh, ja, prima onze weg kunnen vinden. En dat we ondanks uh, ja, met name uh, tegen, uh, tegenwind op de huizenmarkt... het toch verder in onze andere markten uh, goed blijven doen. Ja. Dus met name de inframarkt ligt er goed bij... Uh, ook op woningbouwgebied, alhoewel het lager is, het uh, aantal woningen wat gebouwd wordt, uh, doen we dat op zich toch ook uh, op een hele goede manier. Alleen de verkoop van, van huizen en dus projectontwikkeling, daar, uh, ja, daar zit echt een, een vertraging. Ja, waar, zit het, waar zit het grootste knelpunt, waar zit het grootste probleem in, in, de, in de huizenmarkt, in de bouw? In de, in de onzekerheid die er bij de consument is om uh, financiering te kunnen krijgen, uh, hun bestaande huis te kunnen verkopen en daardoor uh, een ander huis te kunnen gaan kopen. En behalve bestaande huizen die verkocht moeten worden, is, zijn er natuurlijk ook nieuwe huizen die, uh, die verkocht moeten worden. En wat je ziet is, er is wel een vraag. Hè? Uh, wij zeggen altijd, er zijn er 200.000 huizen te koop. Dat betekent dat die mensen gewoon een ander huis willen. Die mensen gaan niet emigreren, die mensen gaan niet in tenten wonen. Die hebben gewoon een ander huis nodig. In alle gradaties. En um, ja, die markt zit gewoon op slot. Mensen moeten van hun bestaande huis af. En moeten vervolgens uh, een, uh, voordat ze een, een nieuw huis kopen. Ja, maar nou ziet het er niet naar uit dat er uh, wat meer zekerheid komt in de nabije toekomst? Vreest u dan niet dat het een tweede half jaar eerder slechter dan beter wordt? Nou ja, wij geven geen hardloop uh, geen, geen, geen voor uh, hoe we er over uh, een, een half jaar bij staan. Uh, waar we van uitgaan is uh, van onze oude portefeuille, die is 2,3 miljard, die is uh, solide, die is, uh, die is goed. Dus we denken dat we de marktomstandigheden uh, ja, redelijk te baas kunnen alleen niet zo. Dat je op grond daarvan denkt van goh, het, het, het wordt echt weer uh, zoals vroeger uh, met, met, met hele mooie uitslagen uh, naar boven. Nee. Uh, zolang die marktomstandigheden zo zijn zoals ze nu zijn, uh, ja, blijft het uh, het uiterste vergen van, uh, van al onze mensen. Maar zoals gezegd, we vinden daarin uh, onze weg uh, redelijk goed. Ja, maar meneer Witsel, als u zo'n klein winstje maakt op zo'n grote omzet, betekent dat dat u eigenlijk aan het overleven bent? Nee, we zijn uh, niet aan het overleven. Integendeel, we uh, zijn bezig om ons financieel nog steeds te versterken. We hebben ook onze netto schuld kunnen afbouwen uh, in de afgelopen tijden. We hebben ook onze herfinanciering kunnen regelen. Dus we zitten nu ook, ondanks die, die uh, ja, moeilijke tijden, op de financiële markten. Uh, met een nieuwe financiering die ons brengt tot 2015. Dus daar hebben de banken vertrouwen in. Um, en dat geeft ook weer vertrouwen in onze klanten. Dus ja, wat dat betreft uh, zijn we zoals gezegd niet ontevreden. Nee, en u staat dus niet voor een grote reorganisatie? Nee, nee dat is uh, absoluut niet wat wij, wat wij verwachten. Wij hebben natuurlijk vroegtijdig ingegrepen... en uh, blijven natuurlijk managen op, op elk gebied om te zorgen dat we scherp blijven. Maar uh, gegeven onze ordeportefeuille is daar ook geen reden toe. Goed, hartelijk dank voor uw commentaar. Gerrit Witsel van uh, bouwbedrijf Heimans... dat vandaag de halfjaarcijfers de half uh, publiceert. Dank u wel. Ging er fout bij de brand bij Chemiepak in Moerdijk. Vandaag verschijnt het eerste officiële onderzoeksrapport. Eerste verkeersinformatie bij de ANWB, Wijnand Zwaan. Er staan nog twee files op de A9. Alkmaar richting Amstelveen voor het knooppunt Raasdorp, 3 kilometer. En de A58, Breda richting Tilburg tussen Bavel en Gilze, ook 3 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten. Eindelijk is er enige vooruitgang geboekt in het onderzoek naar de moord op Anna Politrovkaya. De Russische journaliste werd ruim vijf jaar geleden in haar eigen flat vermoord. Een Russische oud-agent is opgepakt en correspondent Kisha Hekster vertelt waar die van wordt verdacht. Hij wordt ervan verdacht dat hij alles rondom de moord... op de beroemde kritische journalisten georganiseerd zou hebben... en de moordenaars ook van wapens zou hebben voorzien. En opvallend is dat deze man al eerder in beeld was. Toen was hij als getuige in de moordzaak in de rechtbank uh, voorbijgekomen. En nu is hij dus verdachte. En dat nieuws kwam gisteravond laat naar buiten... via de website van de krant waar Anna Politkovskaya verschreef... een Novaya Gazeta, de nieuwe krant, een oppositiekrant... waarin haar stukken over onder andere de oorlog in Tsjetsjenië verschenen... En afgelopen mei werd ook al de schutter opgepakt. De zaak tegen een aantal andere verdachten is ook nog altijd niet afgerond. Dus inderdaad, bijna vijf jaar later zijn er nog altijd veel raadsels... rond de dood van Anna Politkovska, die in haar appartement werd doodgeschoten... naar men aanneemt vanwege die kritische stukken. Ja, en er was natuurlijk veel gespeculeerd rond, rond haar dood... rond de moord op haar eh, regeringsbetrokkenheid, mm. betrokkenheid van de politie. En blijkbaar is dus dat onderzoek wel al die tijd doorgegaan. Ja, klopt. Dat onderzoek is nog steeds aan de gang. Maar het is nog steeds niet duidelijk wie er nou opdracht gegeven heeft voor die moord. En dat is natuurlijk uiteindelijk degene die verantwoordelijk is. Er zijn inderdaad allerlei vermoedens. Je zei het al, veel mensen denken dat het Kremlin erbij betrokken zou zijn. Anderen zeggen dat die opdracht voor de moord... uit Chechense hoek zou zijn gekomen. Maar voor al deze theorieën ontbreekt tot nu toe hard bewijs. Maar er lijkt wel schot in het onderzoek te zitten. Want een van de advocaten van de nabestaanden van Anna Polikowska... Ja, die zegt deze arrestatie van deze oud-politieman... als een doorbraak te zien. En dat zij door zullen gaan met het onderzoek... tot ook de opdrachtgever achter de tralies zit. Maar ja, of dat ook echt gaat gebeuren is hoogst onzeker. Want Rusland heeft geen goede naam... als het gaat om oplossen van dit soort moorden. Hekster vanuit Moskou. Het is alweer vijf maanden geleden dat Japan werd getroffen... door de aardbeving en de daaropvolgende tsunami. Maar economisch gezien trilt de schok nog altijd na. Japanse economie kromp afgelopen kwartaal... met 1,3 ten opzichte van vorig jaar. En het einde is nog niet in zicht. Het zwaarst getroffen zijn de kleine en de middelgrote bedrijven... in het tsunami-gebied. Hoe start je nou je levenswerk weer op nadat je alles hebt verloren? Hier Je kunt het hier nog wel een beetje zien, hier moet dan de voorkant zijn geweest van het bedrijf. Als je dan zo daar achter langs dat gangetje loopt, dan was daar de fabriek toch? En Wat was hier precies? Hier is de Ah, de, de opslagruimte voor de sojasaus. Als hij hier zo staat, wat, wat voelt u dan echt? Hoe kan Ik kan hier door Misschien voel ik wat anders dan andere mensen. Bij mij was het vooral woede dat ik voelde over al die vrienden die ik heb verloren. ik voel heel sterk dat ik de natuur nooit kan vergeven.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 Japan en de Japanse economiekamp. Nog met de gevolgen van de aardbeving en de tsunami hoorde een verslag van Wouter Zwart, onze correspondent. Het pentagon werd ontruimd. Vliegtuigen bleven aan de grond. En alle kantoren in Washington stroomden in mum van tijd leeg. Een aardbeving 5.9 op de schaal van Richter trof de Verenigde Staten over praktisch de hele lengte van de Amerikaanse oostkust. Niemand raakte gewond en iedereen had wel snel door dat dit geen tweede 11 september was. Merkte correspondent Wessel de Jong in Washington? Hier buiten in mijn straat, M Street, straat van ons kantoor. De meeste mensen zijn weer naar binnen, want de straat stond echt compleet vol. Honderden mensen stonden op de trottoirs, alle kantoren waren ontruimd. Nu nog steeds is het drukker dan normaal op straat. Maar wat het meeste opvalt is de immense files. En dat is niet normaal, want het is zo vroeg op de middag nooit zo druk hier in Washington. Veel mensen hebben deze werkdag dus maar opgegeven en zijn vervroegd naar huis gegaan. Als staat hier in een, een blauwe pick-up truck, staat ook stil te wachten. Did you feel the quake? Yes, I did. What did you feel? I felt about 15 minutes of utter fear. Ik was een kwartier lang was ik ongelooflijk bang. Waar was u toen? I was in the shower. <laughs> ik stond onder de douche. Yeah, and I ran out on my deck, nude. Ben na, ik ben naakt naar buiten gerend. Nou, ik loop even met de auto mee en gaat stapvoetsen nu vooruit. So, so why did you get in the car now? An appointment. Hier nog een uh, man in de file. I just felt the ground move. I'm not used to us. I was just scared, man. <laughs> ik voelde de hele grond bewegen, ben ik niet aan gewend. Hoe bang was u? Man, I'm gonna tell you, I got to Virginia to get him in like 15 minutes. Ik uh, ging mijn kleine zoontje halen, ging ik van school halen. Ik was, uh, ik was echt ongelooflijk bang. Miss Small Question, wat was uw eerste gedachte toen u het, uh, het schudden voelde? <laughs> um, I was wondering whether the buildings in D.C. were earthquake proof. We didn't used to have earthquakes on the East Coast. Nou, dat is niet gewend aan de oostkust van de Verenigde Staten... maar het werd wel degelijk getroffen door een aardbeving gevolgen. van vielen mee zitten wat scheuren in monumenten in Washington. Dan nog even naar Den Haag. Aan het eind van dit Radio 1 Journaal is verslaggever Theo Verbrugge. Theo, zo dadelijk is de presentatie van het rapport over de chemiebrand in Moerdijk... januari dit jaar van de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid. Wat uh, zullen we zo te weten komen, denk je? Ja, of we die brand uh, destijds uh, goed bestreden hebben. Vooral uh, kunnen we de lessen uittrekken voor de toekomst. Ja, het is het, uh, het officiële rapport, zo zou je kunnen zeggen. Een opdracht uh, van minister Opstelten van, uh, van Veiligheid. Ja, hoe bestrijd je zo'n grote brand? Hebben we dat uh, goed gedaan? Het is niet het enige rapport vandaag. Er komt ook nog een rapport van de Arbeidsinspectie. En dat moet ons vooral meer zeggen over de hulpverleners, de werknemers van Chemiepak. Uh, hebben die toen uh, gevaar uh, gelopen? Dat willen we ook allemaal weten, want je weet, dat was toen uh, erg in het nieuws. Er was grote onzekerheid over, is er gevaar gelopen? Ja, dit is het rapport, zeg je. Het eerste grote officiële onderzoek. Uh, er is wel veel onderzoek gedaan, onder andere door ons, door de NOS. En door meneer Bert Klein bijvoorbeeld, een particulier die zelf een onderzoek heeft ingesteld. Wat, wat, wat zijn er al voor conclusies bekend? Nou, waar het meeste over te doen is geweest, is over het bluswater. Hadden we, had men dat wel moeten gebruiken? Was het niet veel beter geweest om schuim te gebruiken bij chemische branden? De meeste deskundigen die we gesproken hebben in de afgelopen periode... zeggen ja, dat is toch eigenlijk wel de belangrijkste fout... die, uh, die feitelijk uh, gemaakt is in die, in die dagen. Nu is uh, chemiepak inmiddels uh, beken, uh, failliet. Dat is gisteren bekend geworden. Uh, Doet dat nog iets... Van de zaak heeft ja van, nog gevolgen Van een kale kip uh, kun je niet plukken, zou je kunnen zeggen. Maar ja, ik vertelde net dat bluswater... dat verdwenen is in, in sloten in het grondwater. Nou, dat heeft enorm veel gekost. Miljoenen om dat op te ruimen. Maar ja, wie gaat die rekening betalen? En al die rapporten die er verschijnen... dat gaat allemaal in de juridische strijd gebruikt worden. Wie betaalt uh, uiteindelijk deze hele dure rekening? En daarom zijn alle rapporten voor alle partijen heel erg belangrijk. Maar vandaag is het wel een heel groot officieel rapport. Dus daar kijken we zeker met grote belangstelling naar uit. Theo Verbruggen gaat aan het lezen zodra hij het heeft. En dan de presentatie van het rapport is later vandaag. Het is te zien op Journaal 24 en natuurlijk te volgen op Radio 1. Misschien ook wel bij Sven Kokeman. Toch? Dat zou zomaar kunnen, want wij zitten ook boven op het nieuws. Dat geldt trouwens ook voor Libië als we iets meer horen van Gaddafi... en de ontwikkeling in Tripoli, hoort u dat ook bij ons. Verder het Centraal Bureau voor de Statistiek. Ik maakte over een paar minuten de eerste gegevens bekend over de loonkosten. Die zijn van grote invloed zoals je weet op de concurrentiepositie van Nederland en dus belangrijk. Greenpeace maakt zich zorgen over de stresstest voor de kerncentrale in Borselen. Volgens de milieuorganisatie is die test een neus en dus is de vraag hoe veilig is die centrale dan. Verder vervangt Moskou alle asfalttrottoirs door stoeptegels. Mm -hmm. Weet je nog waarom de vorige burgemeester weg moest omdat alle trottoirs asfalt werden. Nee, oh. nee, die was alleen maar wegen aan het aanleggen ja. en zijn vrouw deed iets in de wegenconstructie. Oh ja. En raad eens wat, de vrouw van de nieuwe burgemeester doet iets doet... met stoeptegels. Ja, die heeft een steenfabriek. Daarover gaat het zo meteen. in goedemorgen Nederland. Eerst duurt het nieuws van half tien. Hier is Jan van de Putten. Radio 1, het NOS-journaal. Hulpdiensten die betrokken waren bij de bestrijding van de brand bij chemiepak in Moerdijk... hebben gevaar gelopen volgens de arbeidsinspectie. Ademde medewerkers van de hulpdiensten rook in. En hebben brandweermensen zonder speciale handschoenen in het verontreinigde bluswater gewerkt. De inspectie schrijft in een rapport over de brand dat de leiding van politie, brandweer en ambulance... vooraf onvoldoende aandacht heeft besteed aan voorlichting over gevaarlijke stoffen. En daardoor wisten de hulpdiensten te weinig over hoe ze de brand moesten bestrijden. Bierbrouwer Heineken heeft in het eerste halfjaar een netto winst geboekt... van bijna 700 miljoen euro. Zo'n 50 miljoen minder dan analisten hadden verwacht. De omzet steeg wel door de overname van een Mexicaanse brouwer. En Heineken waarschuwt voor minder goede tweede helft van het jaar... door het slechte weer is de bierverkoop in de zomer ingezakt. Een groot deel van alle planten- en diersoorten is nog niet ontdekt. Wetenschappers hebben een berekening gemaakt... van de 7,7 miljoen diersoorten op land zijn er nog geen miljoen beschreven. En de Nederlandse scheidsrechter Björn Kuipers fluit de Europese Supercup. Dat heeft de UEFA besloten. De wedstrijd tussen Champions League-winnaar Barcelona en Europa League-winnaar FC Porto die is aanstaande vrijdag in Monaco. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. De stijging van de loonkosten zijn lager dan ooit, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. De stresstest voor de kerncentrale in Borselen stelt niet zo heel veel voor, zegt Greenpeace. De database waarin de overheid uw en mijn telefoon en internetgegevens bewaart, is slecht beveiligd. En het ochtendhumeur van Koos Postema. Twee over half tien. Dit is Caro. Goedemorgen Nederland. Ah! Roy Hirkens heeft deze hele week als standplaats de gevangenis. Pakbond Avocabo FNV heeft een meldpunt geopend voor bewakers... om betere zicht te krijgen op de werkomstandigheden... en de hoge werkdruk in gevangenissen. Zometeen hoort u van een bewaker hoe hoog die werkdruk is. Reacties en vragen kunt u kwijt op goedemorgennederland.nl Zojuist heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek... de loonkostenontwikkeling over 2010 bekendgemaakt. Cijfers die van belang zijn voor de concurrentiepositie van Nederland. Sene Jansen van dat CBS, goedemorgen. Goedemorgen. Nou, wat zijn de cijfers? Nou, de loonkosten zijn in 2010 zeer matig gestegen. Loonkosten per arbeidsjaar stegen met 1,4 procent. En dat is de laagste stijging in meer dan 20 jaar. En hoe verhoudt zich dat tot andere landen in Europa? Ja, we liggen ongeveer in lijn met andere landen in Europa. De exacte gegevens daarover hebben wij niet. Het is wel opvallend dat de loonkostenstijging in Duitsland uh, de afgelopen tien jaar fix lager ligt uh, dan in Nederland. En hoe komt dat? Ja, zij slagen er blijkbaar in om toch ja, beter die lonen te matigen. Uh, uh, dat zien we eigenlijk ook terug in de economische positie van Duitsland de afgelopen jaren. Ja. Duitsland doet het bijzonder goed. Juist. Uh, goed, uh, maar wij volgen de Duitsers qua economische groei meestal. Daarom zijn die loonkostontwikkelingen altijd van belang voor onze concurrentiepositie. Is die er op voor of op achteruit gegaan? Ja, dat is moeilijk te zeggen. Uh, wat we zagen is dat die loonkosten... Uh, die bewegen mee op de golven van de conjunctuur. Ja. En 2009, 2010 werden het natuurlijk gekenmerkt... door lage inflatie en oplopende werkloosheid. Ja. Dus in dat licht is niet vreemd dat lonen slechts zeer beperkt stegen. Ja. Uh, nou, als lonen niet sterk stijgen... dan uh, is dat, komt dat ten gunste van de prijs van het product... en dus voor de internationale concurrentiepositie. Ja, nou denk ik twee dingen bij, uh, laten we zeggen... hele lage uh, loonontwikkeling. Dat is één, heel goed voor de economie... Want... Want dan zijn de loonkosten lager en dat is goed voor de exportpositie, bijvoorbeeld ook van Nederland. Aan de andere kant, als je kijkt naar de koopkrachtplaatjes, is het misschien weer minder goed voor de economie. Klopt dat? Ja, dat klopt inderdaad. In 2009 zagen we juist het tegenovergestelde beeld. Uh, de cao's die toen nog liepen, waren veelal in 2007, 2008 afgesloten. Dus toen de inflatie hoog was en de werkloosheid laag. Dus in 2009 gingen mensen er in loon fors op vooruit, terwijl de prijzen juist laag uh, uh, lagen. En nu is het andersom. Ja. Overigens is niet overal de loonkostenmatiging even uh, groot geweest. 62% loonstijging in de afgelopen tien jaar voor het bankwezen. 62% ooit zoiets eerder gezien? Ja, de loonkosten in het bankwezen die stegen inderdaad het hardst... met uh, gemiddeld 4,9 procent per jaar. Um, dat lijkt heel fors, maar wat daar bijvoorbeeld ook meespeelt... is dat het een krimpende bedrijfstak is. Dat er veel uh, banen zijn verdwenen... en dat het vooral ook uh, relatief laag opgeleide banen waren. Dus de mensen die achterblijven, zijn gemiddeld hoger opgeleid, verdienen gemiddeld ook meer... waardoor het gemiddeld loon per arbeidsjaar is toegenomen. Ja, maar als je denkt 62% loonstijging, eh, daar waar de rest moet matigen... dan denk je ook alweer wie heeft die eerste financiële crisis ook alweer veroorzaakt. Ja, daar kunnen we weinig over, weinig over zeggen. Nogmaals, het, een van de factoren die een rol speelt... is de samenstelling van het personeel. Hoger opgeleid is dus gemiddeld een hoger loon per arbeidsjaar. Juist. Twee dingen nog, lopen de cao's in de pas met de cijfers eigenlijk? Kunt u dat herhalen? Lopen de cao's in de pas met de cijfers? De CAO-lonen de cao liggen iets lager dan de, dan de loonkosten. Er zijn twee redenen daarvoor. De uh, pensioenpremies die stijgen uh, relatief sneller dan de lonen. De pensioenpremies zitten natuurlijk wel in de loonkosten, niet in de CAO's. En een andere reden is de samenstelling van de werknemers. Mensen zijn ouder, hoger opgeleid. Uh, dus de loonkosten stijgen daarom meer dan de CAO-lonen. Want mensen die ouder zijn verdienen doorgaans meer dan mensen die net beginnen. Uh, wat hebben de werkgevers in totaal aan lonen uitgegeven in 2010, tot slot? Uh, 300 miljard euro. En is dat veel? N ja, dat is, ja, dat is veel. Uh, voor een arbeidsjaar betaalt een werkgever gemiddeld 51.000 euro. 40.000 aan loon en 11.000 aan premies. Goed, in ieder geval is de loonkostenontwikkeling het laagste uh, sinds 20 jaar. Inderdaad. Dat is de conclusie. Senne Janssen van het Centraal Bureau voor de Statistiek, ik uh, dank u zeer. Graag gedaan. Dit is Radio 1. Goedemorgen, Nederland. De verplichte Europese stresstest, dames en heren, voor kerncentrales... is veel te mager voor de Nederlandse centrale in Borselen. Volgens Greenpeace is de test een papieren exercitie... en bewust niet te zwaar gemaakt... omdat anders de centrale wel eens in de problemen zou kunnen komen. Joris Thijssen van Greenpeace, goedemorgen. Goedemorgen. Wat deugt er niet aan die test? Nou, Het is inderdaad meer een relaxed test dan echt een stresstest. Ten eerste omdat de apparatuur... Um, die dan zeg maar als backup zou moeten dienen niet echt getest wordt. Het is inderdaad een papieren exercitie. Maar bovendien, wat er getest wordt, is veel te zwak. Er wordt gekeken naar een overstroming of een aardbeving... die een ramp zou kunnen veroorzaken. Maar er ja. wordt bijvoorbeeld niet gekeken naar of een vliegtuigcrash... een ramp kan veroorzaken, een terroristische aanslag... of een enorme brand bijvoorbeeld veroorzaakt door een ontploffende gastanker. Iets waar de Belgen net aan de overkant van de Westerschelde wel naar kijken. Juist. En doen de Fransen uh, dat ook bijvoorbeeld in de Duitsers? De Duitsers die... Hebben hele rigoureuze maatregelen genomen. Die hebben gezegd we hebben 17 centrales en de zeven oudste sluiten we vanaf nu permanent. Ja. Um, en daarnaast hebben zij uh, een uitgebreider testprogramma om te kijken naar de overige centrales. Ja. Um, de Fransen die uh, volgen inderdaad ook een heel zwak testprogramma. Ja, uh, maar het zijn hier Europese regels. Het is een Europese stresstest en daar houdt de centrale zich toch aan? Nou ja, wat ik zou willen van de centrale is dat ze doen wat ze zeggen. Namelijk dat ze veiligheid hoog in het vaandel hebben. Ja. En dat ze dus naar alle mogelijke scenario's kijken... die tot een kernsmelting zoals Fukushima kan leiden. Ja. En in Europa zie je dat er toch weer um, ja, de laagste gemene deler is gevonden. Ja, maar goed, omdat is Frankrijk Europ namelijk heel erg hard heeft gelobbyd. Van, wij willen niet de, niet de moeilijke tests, want wij hebben heel veel centrales... en we komen dan misschien wel in de problemen. Ja, Frankrijk is de koningin van de kernenergie in Europa. Hè? Exact. Uh, maar goed, het is een Europese verplichte stresstest. En daar houdt die centrale zich aan. Um, ja, ze voldoen, ze voldoen aan de regels van de, van de Europese stresstest. Maar goed, die, vinden, die vindt Greenpeace ook bij lange na niet genoeg. Ja. Um, dus, u vindt, niet... dus u doet een beroep op de centrale zelf om meer maatregelen te nemen en een zwaardere test voor zichzelf in het leven te roepen? Ja, als je zegt van wij bij veiligheid hoog in het vaandel staan, dat is voor ons het allerbelangrijkste. Wij willen ja. Nederland geruststellen dat zoiets als een Fukushima niet in Nederland kan gebeuren. Ja. Dan moet je beter je huiswerk doen. Maar goed, net bij de inleiding op dit gesprek zei ik uh, dat u uh, wil dat die uh, papieren exercitie zwaarder wordt gemaakt. Omdat anders de centrale wel eens in de problemen zou kunnen komen. Met andere woorden, als die test zwaarder wordt, dan verwacht u dat de centrale niet door de test heen komt? Ja, ik verwacht dat ze dan tot dezelfde conclusie komen als in Duitsland... waar een, uh, een zusterreactor staat van de reactor in Borselen. Ja. En die reactor die is gesloten en gaat niet meer open. Op welke gronden? Nou ja, omdat het ding ondertussen bijna 40 jaar oud is. Um, en uh, ondertussen ja, zo'n oude technologie is... Dat, je, ja, dat dat ding dus in de problemen kan komen. Zegt u daarmee dat de kerncentrale in Borselen niet veilig genoeg is? Nee, daarmee zeg ik dat, de, dat ik graag wil dat alle mogelijke scenario's... en ook combinaties van scenario's zoals we dat hebben gezien in Fukushima... dat die inderdaad grondig getest wordt door externe experts. Dat is bijvoorbeeld een ander voorbeeld. Dit is toch de slager die zijn eigen vlees keurt. Dit is namelijk de kerncentrale die zelf um, de, de, de, de stresstest uitvoert. Terwijl wat volgens mij um, goed zou zijn is als externe experts die test uitvoeren... en niet de centrale zelf. Ja, maar goed, tegelijkertijd zegt u, als we de criteria verzwaren, dan denk ik dat die centrale niet door uh, de criteria heen komt. Ja, dat zou kunnen. Ja, dan is mijn vraag dus, is die centrale wel veilig genoeg? Dat weet ik niet zo goed, want ik, ik, um, dan zou ik dus die stresstest moeten zien. En, maar als uh, u verwacht dat iemand niet door de stresstest heen komt, dus met andere woorden zakt voor het examen, dan, dan, dan, dan, dan faalt de veiligheid toch, of vergis ik me nu? Ja, kijk, ik weet dat de centrale... of ik weet in de vergunning van de centrale staat... dat die bestand is bijvoorbeeld op uh, een crash van een kleine Cessna. Dat ja. die kan neerstorten op de centrale... en dat de koepel van de centrale dat overleeft. Ja. Um, nou, we weten allemaal dat er ook uh, vliegtuigen zijn... die een stuk groter zijn dan een Cessna. Neem een ja. Boeing of een Airbus. Ja. Um, en dan is het dus onbekend wat er dan zal gebeuren met die centrale. Blijft dan de reactor intact? Of is het dan toch mogelijk dat we een scenario gaan zien... met een gedeeltelijke kernsmelting zoals in Fukushima? Met is... alle gevolgen van die. En die, er... en die test, ja. dat wil ik zien. En dan kunnen we zeggen van hij is wel veilig of hij is niet veilig. Maar bestaan er überhaupt wel centrales ter wereld... die bestand zijn tegen een Boeing 747 of een B-52-bommenwerper... als die plotseling naar beneden komt zetten? Um, dat is een hele goede vraag. Dat is een van de dingen die met de, met, met de stresstesten moet worden uitgezocht. Met andere woorden, u weet ook niet zeker of een stresstest daar duidelijkheid over gaat geven. Nou jawel. Kijk, als je, als je de, de, de eisen die een stresstest stelt aan de kerncentrale, als je ja. daarvan zegt: goed, er moet getest worden op het neerstorten van Boeing 747 op deze koepel. en dan willen we weten wat er gebeurt en of je dit in de hand kan houden. Ja. dan heb je aan het eind van die stresstest een antwoord. En op dit moment is er een stresstest en die geeft ons niet dat antwoord. Ja, goed. Vanzelfsprekend vroegen we ook EPZ als de exploitant van de kerncentrale in Borsellino een reactie op uw kritiek. Uh, dat zijn uh, 1, 2, 3, 4, 5 uh, alinea's, zal ik maar zeggen. Om het even samen te vatten. Ze verwijzen inderdaad dat Europese onderzoek en, en zegt EPZ. Zij doet uitsluitend uitspraken over de eigen verantwoordelijkheid... ten aanzien van de veiligheid van de centrale en de voortdurende verbetering daarvan. Over het verloop daarvan wordt gerapporteerd. Op kerncentrale.nl kunt u ook opkijken, maar dat doet u waarschijnlijk al. En hier worden stapsgewijs uh, alle, alle openbare veiligheidsgerelateerde documenten gepubliceerd... over het onderzoek dat Europa nu uh, uitvoert, dat safety margin onderzoek is. Dat is nog in volle gang en uh, daar valt nog weinig over te melden. Om het maar even kort samen te vatten. Korte reactie nog? Ja, het is waar dat er is de uitslagen van de stresstest zijn er nog niet. Maar we weten wel waar wel aan wel we niet naar gekeken wordt. En zoals ik al zei, in België kijken ze naar een ontploffende gastanker... die daar over de Westerschelde vaart. EPZ ja. doet dat niet. Dus ik weet nu al dat wat de uitslag ook wordt van de, van de stress dat ja. ze daar in ieder geval niet naar kijken. Maar goed, EPZ laat de veiligheid niet alleen aan anderen over, zegt ze. Ze voelt zichzelf als exploitant, exploitant eerst verantwoordelijke. Nou, prima. Dan negeer je de, of niet negeer je... maar dan vul je de Europese stresstestregels aan. En dan zeg je, ik ga ook kijken naar een ontploffende tanker... en ik ga ook kijken naar een vliegtuigcrash. Joris Thijssen van Greepies, ik dank u wel. Graag gedaan. De vraag van vandaag. Elke dag stellen wij u de gelegenheid om een vraag te stellen... bij een nieuwsgebeurtenis die u in het bijzonder interesseert. Royalty-journalist Mark van der Linden beweert dat prins Bernhard in 1945 een buitenechtelijk kind heeft verwekt. Maar er is geen 100% sluitend bewijs dat de Nederlandse vrouw van 65... echt een nazaad van de prins is. Maar dat is toch heel simpel aan te tonen door middel van een DNA-test, zou je zeggen. Koningshuisdeskundige Filip Dreugen heeft het antwoord. Ja, met een DNA-test kun je natuurlijk aantonen... of iemand een, een, een kind is, een buitenechtelijk kind. Het probleem is alleen dat je voor een DNA-test... heb je twee soorten DNA nodig. De oranjes, net als bijna alle koningshuizen, zijn... Ontzettend zuinig op hun DNA. Er wordt aan alle kanten geprobeerd door mensen om hun DNA te krijgen. News of the World heeft ooit geprobeerd Prince Harry zijn DNA te, te ontfutselen via een hele mooie dame. Beatrix is ooit gevraagd DNA-materiaal af te staan om te kunnen bewijzen dat eh, botten die waren gevonden in Rusland van de laatste familie waren waar zij mee verwant is. En dat heeft ze toen geweigerd. Waarschijnlijk omdat zij niet wil dat haar DNA-materiaal, haar genetische code, overal rondzwerpt. Want ja, voordat je dat deed, gaan dan inderdaad mensen met dat materiaal bewijzen dat ze. Of een buitenechtelijk kind zijn van haar vader. Of dat Beatrix zelf, bijvoorbeeld, helemaal niet een directe afstammeling is van Koning Willem I. Een, een gerucht dat ook al nou ja, minstens honderd jaar gaat. Met andere woorden, de, de Royals zijn zuinig op hun DNA. Dus de kans dat je het ooit in handen gaat krijgen en dat je zo'n test zou kunnen doen, die is bijna niet heel. Anders, Philip Dreuger, Koningshuisdeskundige. Heeft u ook een vraag bij het nieuws? Milt u ons dan vooral naar Goedemorgen -nederland voor uw vragen van vandaag. Gaan nou, we nu terug naar de gevangenis. Naar Roy Herkens in Krimpen aan de IJssel. Patrick Schenk, laten we eventjes een stukje lopen over de cellengang. Hoeveel cellen zitten er op één gang? De gang hebben wij 17 gedetineerden zitten. Verdeeld over drie gangen per afdeling bij ons. Ik zie blauwe deuren en groene deuren. Wat is het verschil? Dat klopt. De blauwe deuren, er zit één gedetineerde achter. En de groene deuren zijn zogenaamde NPC-cellen. En dat houdt in dat er twee gedetineerden achter één deur zitten. Dan lopen we even een klein stukje verder. Dit noemen jullie het vlak... Grote een glazen koepel met veel licht. Drie telefooncelletjes waar gedetineerden kunnen bellen. Telefoon mogen ze zelf niet bij zich hebben. Nee, klopt, de telefoons worden afgenomen bij het bad. En uh, de telefoons die gebruikt worden zijn de telefoons op het vlak alleen. Die heeft u ook wel eens te maken met, uh, met lastige gevangenen, gedetineerden? Die hebben er altijd tussen zitten. Vooral de mensen die van buiten komen, die willen nog wel eens uh, moeten wennen aan het regime wat er heerst hier. En ja, het verschilt de ene keer is het gewoon verbaal dat mensen gewoon heel erg uit de dak gaan. Dan kan je het met je mond aardig weer terugbrengen. En soms uh, is het wel eens dat ze onderling op de vuist gaan. Maar dat is hoofdzakelijk om de telefoons en alles. Ja. Dat, dat, dat ze te lang moeten wachten totdat ze zelf kunnen bellen. In principe het enige contact dat gedetineerden hebben met de buitenwereld is de telefoons. Ja. En op het moment ja, dat er 1 drie minuten staat te bellen, terwijl die er maar twee mag bellen, dat geeft gewoon frustraties bij de rest. En dan gaat het nog wel eens mis als je te laat bent. En wat mij opvalt is dat u verder helemaal niets bij u heeft. Ja, een grote sleutelbos, maar geen wapenstok, pepperstree of andere wapens waarmee je eventueel gewelddadige gedetineerden mee van het lijf zou kunnen houden. Nee, dat klopt. Binnen de bias gebruiken we de wapens alleen bij een ander team. En op de afdeling zelf is het in principe je mond is je grootste wapen. Dus met praten los je al heel veel op. En mocht het echt zo zijn dat er gedetineerden op de vuist gaan, hebben wij personeelsport, waarbij we dus wel zelfverdedigingstechniek hebben geleerd. En eventueel grepen om de mensen onder controle te brengen. Ja, daar worden jullie dan wel in getraind? Ja, dat klopt. Wordt u vaak geconfronteerd met, met, met geweld? Dan wel verbaal of fysiek? Uh, het verbalen geregeld, maar meestal is dat gewoon frustraties van de heren. En het fysieke geweld, dat is, uh, ja, valt reuze mee. Is het iets waarvan u zegt dat hoort erbij? Ja. Wat moet je er nog van zeggen? Het is en blijft een gevangenis en er zit gewoon een hoop frustratie bij de mensen af en toe in. En dat uitzicht op die manier. Dus ja, het hoort ja. bij het werk zo. Ja, want het hoort er natuurlijk eigenlijk niet bij. Nee. Uh, als je naar buiten naar de maatschappij gaat kijken, niet nee. Maar hier binnen nee. gaat het natuurlijk iets anders aan toe. En er zijn ook gasten die, uh, die weten niet beter van buitenaf. Dus. Nee. Nee. Ervaart u het dan wel uh, ook als zwaar? Is het een zwaar beroep? Uh, ligt er ook aan hoe je er zelf mee omgaat. Als jij uh, alles mee naar huis neemt, dan uh, kan je het aardig lastig te ermee hebben. Maar als je gewoon met je collega's gewoon dingen van je afpraat, dan is het goed te doen, moet ik zeggen. Een van de cellen is leeg. Zou je hem eens even open willen maken? Ja, Dan gaan we even naar de cel toe. En dan komen we de cel binnen. Eerst een kleine, natte ruimte met een uh, ja, stalen toilet... En een douche, dat is wel luxe volgens mij, een douche op cel. Dat klopt, van de, ja, de ene inrichting heeft wel douche op cel, de andere niet. Bij ons is dit wel het geval. Ja, het is een klein, een klein hokje uiteindelijk. Hè? Het zou, je zou het zelf niet willen hè? om hier vanaf een uurtje of vijf opgesloten te zitten de hele avond. Nou ja, als je op zoek bent naar rust is het een leuke plek, maar voor de rest zou ik er niet aan moeten denken. Nee. Nu is het zo dat er wel wat uh, bezuinigd wordt uh, hier en daar bij gevangenissen. Is het zo dat jullie nu bijvoorbeeld meer taken erbij hebben gekregen de afgelopen uh, jaren? Nee, het is niet echt taken erbij krijgen. Het is gewoon dat uh, dingen worden veel meer aangescherpt. En de rapportages zijn uitgebreid dat je meer uh, dingen van gedetineerden willen weten met oog op het MGW. Wat is een MGW? Uh, dat is een nieuwe manier van gevangenis indelen waarbij de gedetineerden beter worden teruggebracht in de maatschappij. Dus ze worden meer begeleid naar buiten toe. De deur gaat hier om vijf uur uh, op slot, hè? In de gevangenis. Hoe, hoe wordt dat aangekondigd? Op het moment dat het uh, tijd is om in te gaan sluiten... dan lopen we als personeel gewoon richting de gangen waar we moeten zijn. En dan geven we over het vlak en over de gangen de geel van... jongens, einde tijd. We gaan sluiten. En dan uh, komen de heren gewoon richting cel en dan sluiten we ze in. Okay. En zou, zou je dat eens dus voor de luisteraars tot slot van deze bijdrage willen doen? Ja hoor. Heren, het is einde tijd. Gaan jullie mee naar cel? Hm, gezellig. Bijdrage was dat van Roy Kerkens. <tieding> Straks wat heeft de vrouw van de burgemeester te maken met de stoepen in Moskou? Eerst nu, de Universiteit van Utrecht en het RIVM... hebben een groot onderzoek gedaan naar de gezondheidsrisico's van megastallen. Hebben we eerder over bericht in dit programma. Maar waar en hoe dat onderzoek is uitgevoerd, wordt niet openbaar... schrijft de minister van Volksgezondheid, Edith Schippers, aan de Tweede Kamer. En daar is de SP neidig over. Henk van Gerven, goedemorgen. Goedemorgen. Waarom bent u daar nou weer neidig over? Nou, ik vind dat uh, mensen die in de buurt van uh, intensieve veehouderijen wonen... Uh, recht hebben om uh, te weten hoe het uh, precies zit. We hebben gezien bij de Q-coorts dat dat ook uh, heel lang onder de pet is gehouden. Dat mensen niet wisten welke bedrijven besmet waren. Met alle uh, nadelige gevolgen van dien. En hier gaat het om de uitstoot van uh, fijnstof en bacteriedeeltjes... die uh, luchtweginfecties kunnen veroorzaken. En ik denk dat het in het belang is van een ieder dat volstrekt... De openheid er is, uh, hoe schadelijk dat is en uh, welke bedrijven wat uitstoten. Nou ja, hoe schadelijk is dat? Bleek uit dat onderzoek, namelijk dat megastallen geen groter risico vormen voor de volksgezondheid dan andere vormen van veehouderij. Sterker nog, dat met betrekking tot astma bijvoorbeeld, dat ze soms wel zo betere resultaten scoren. Nou, dat, is, eh, dat was een uitkomst van het onderzoek... maar dat is ook wel weer bestreden. Eh, er is ook gezegd dat er mogelijk sprake was van onderrapportage. En het is in strijd met ander onderzoek uit eh, Zuid-Duitsland... waar wel een verhoogde eh, aantal astma-gevallen zijn gevonden... in de nabijheid van intensieve veehouderijen. Dus dat, daarom is ook afgesproken dat er een vervolgonderzoek komt. Eh, maar mijn punt is dat eh, mensen gewoon recht hebben op eh, openheid... Eh, eh, Zeg nou gewoon hoe het precies zit, want juist door het onder de pet te houden wordt ook wellicht uh, onnodige ongerustheid gecreëerd. En uh, ja, en als er echt iets aan de hand is, dan hebben mensen gewoon recht op om dat te weten. Goed, uh, wat, waarom heeft de minister eigenlijk die uh, punten, die meetpunten, want daar gaat het natuurlijk met name om, niet bekendgemaakt? Wat is haar argument? Nou, ja, zij verschuilt zich achter de wetenschappers. Die zeggen, ja, we hebben afspraken gemaakt met de boeren waar gemeten wordt... om dat niet bekend te maken. Maar goed, dat, uh, dat, onderzoek is, dat eerste onderzoek is achter de rug. Er moet vervolgonderzoek uh, plaatsvinden. En wat mijn punt ook is, dat dat maar op vier à vijf plaatsen gemeten is. Terwijl we honderden bedrijven hebben waar, uh, waar die, uitstoot, uh, die intensieve uitstoot plaatsvindt. Ja. Met andere dus, woorden, moet, u, u vreest ja? dat het onderzoek niet representatief is? Het, uh, er moet... Uh, Waarschijnlijk moet het aantal meetpunten uitgebreid worden. Ja. Maar daarom is het van belang om precies te weten... Nou, waar is nou wel en niet gemeten. Ja, maar goed, de nee. Universiteit van Utrecht en het RIVM hebben het gepresenteerd... als een groot onderzoek. Nou, Dat is niet met vijf meetpunten, lijkt me zo dan, toch? Nee. Dat lijkt mij te weinig. Uh, ze hebben er uh, een aantal af laten vallen. Uh, kijk, de meetmethoden waren uh, goed, uh, zoals mijn analyse luidt op het rapport. Maar het ja. aantal uh, punten wat, wat is gemeten is onvoldoende. Er zijn een aantal haarden waar heel veel discussie over is. Bijvoorbeeld uh, de plaats Huigenvoort, de plaats Reuzelmeerden in Brabant. Nou, ik zou wel eens willen weten, is daar gemeten en kan daar niet gemeten worden? Ja. Want daar vindt de discussie plaats, daar is de ongerustheid, daar wordt enorm uitgebreid. Ja. Dus daar moet men volgens mij meten en ook die resultaten gewoon aan de mensen kenbaar maken. Maar meneer Van Gerven, u wilt die gegevens hebben en de minister zegt nee, dus wat nu? Nou, ik heb uh, opnieuw uh, vragen gesteld. Uh, en ook ik wil weten of het juridisch uh, mogelijk is om dat toch uh, boven tafel te krijgen. De minister is opdrachtgever. Ja. Dus die gaat uiteindelijk ook over de resultaten. En, en nogmaals, er was ook uh, vrees toen bij de, uh, de geitenhouderijen dat als dat bekend zou worden, dat het dan een soort bijlesdag zou worden. Nou, ja. dat is helemaal niet aan de orde geweest. Ja. En uh, nogmaals, ik denk dat iedereen gebaat is bij openheid. Dat we precies weten wat er aan de hand is, zodat er ook een fatsoenlijk afweging gemaakt kan worden met betrekking tot de intensieve veehouderij. ja over het algemeen als de Kamer om informatie uh, vraagt dan krijgt de Kamer de informatie ook van een bewindspersoon. Heeft u een meerderheid in de Kamer om deze gegevens boven tafel te krijgen? Nou, dat, uh, dat weet ik niet. Het, uh, u weet, het is uh, een in de Kamer. Uh, er zijn nog veel Kamerleden niet terug. Uh, ja. Maar goed, ik denk, ik stel die vragen. Dan zal begin september de minister uh, wel weer antwoorden. Ja. En dan uh, ja, ga ik dat zeker opnieuw aan de orde stellen. Het de debat gaat door. Uh, de u regering... gaat de minister verder onder druk zetten om die gegevens uh, de Kamer te krijgen? Zeker. En ook uh, de staatssecretaris uh, van Economische Zaken, de heer Bleken, moet ook maar eens uh, duidelijkheid geven. Want die is een beetje gedoken op dit uh, punt. Ja. Maar ik wil van hem ook weten hoe hij daar. In staat. Henk van Gerven, Kamerlid voor de SP. Dank u wel. Graag gedaan. Dit is Radio 1. Goedemorgen Nederland. Gaan we naar Moskou, want wie deze dagen in de Russische stad... hoofdstad op bezoek gaat, is getuige van een van de grootste... ...infrastructurele operaties die de stad ooit heeft gezien. De nieuwe burgemeester Sergei Sobyanin heeft de opdracht gegeven... ...om alle asfaltstoepen te vervangen door stoeptegels. Peter Damkoer in Moskou, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Waarom? Ja, dat is de grote vraag... Uh, hij heeft gezegd uh, uh, gisteren in, uh, in een interview waarin hij nogmaals heeft uitgelegd hoe prachtig en hoe mooi het allemaal wordt... ...dat het voornamelijk is gedaan voor de gezondheid van de Moskovieten. Oh. Namelijk in de zomer uh, dan, uh, dan verspreidt het asfalt een, uh, een onwelriekende geur en dat is slecht voor de gezondheid van de Moskovieten. Juist. Ja, ja ik stel uh, mijn vraagtekens uh, daar bij, die, bij die uitleg. Ja. Iemand verdient hier heel erg veel geld aan. Ja. En daar wou ik het met je over hebben. Ja, Want ja. de vorige burgemeester van Moskou moest weg omdat zijn vrouw betrokken was bij de grote infrastructurele uh, plannen, zal ik maar zeggen, van, uh, van, van de burgemeester. En wat doet de huidige uh, first lady, zal ik maar zeggen, van de Russische hoofdstad? Nou, toen ze samen de septus waren in Tjumen, jij weet vast waar dat ligt, dat is namelijk het grote oliecentrum in Siberië. Ja. Toen moest die stad Tjumen, die moest ook ineens allemaal stoeptegels krijgen en klinkers op de stoepen... En dat, uh, en dat werd in verband gebracht met het bedrijf dat, dat zijn vrouw Ira daar, daar heeft... en nog heeft. Uh, dat bedrijf produceert stoeptegels en klinkers. <laughs> en waar komen de stoeptegels vandaan die nu in Moskou worden gelegd? Uh, nou, ze, zij is meegekomen met haar man uh, naar, naar, naar Moskou. In, in Tjumen had ze de bijnaam Ira Stoeprand. <laughs> Ira Borduur. Uh, nou, uh, het is niet duidelijk waar deze tegels en, en klinkers vandaan komen. Eén kant heeft proberen uit te, uh, uit te, uit te vinden uh, of het de IRA is of niet. En die is tot de conclusie gekomen dat het IRA niet is. Want de IRA is totaal een ander mens geworden in Moskou. Zij is nu uh, uh, onderwijzeres in een, in, een, in een kleuterschool. Oh. Gingen de zaken niet goed genoeg? Die vliegen gaat niet op. Maar wat we natuurlijk zien bij deze ongelofelijke ravage... die in de stad wordt aangericht, tot vlak voor mijn deur zelfs. En ik woon toch behoorlijk aan de rand, de noordelijke rand van het, van het, van het, van het centrum. Een invasie van, van duizenden migranten, mensen uit Centraal-Azië... die die stoepen moeten, moeten aanleggen. Ja. En die mensen hebben nog nooit een stoep gemaakt ook niet. Dus uh, dat klinkt als uh, uh, buitengewoon uh, zorgvuldige aanpak, zal ik maar zeggen. Het project kost 400 miljoen euro. En nou denk ik, kijk, we leven nu uh, in augustus. Ja. Bij jullie valt de winter doorgaans eerder in dan bij ons en het is er ook een stuk kouder. Op een gegeven moment kan je geen stoep meer leggen. Nee, het moet allemaal voor eind oktober moet het allemaal klaar zijn. Nou, dat zie ik niet gebeuren. En, uh, maar ook deze, deze zomer, het is een ellende vooral voor de vrouwen in Moskou. Je weet, Moskou staat bekend als een, een, een, een stad van de stilettohakken. Ja. En vooral vrouwen verzetten zich tegen deze nieuwe stoepen, want ze blijven met hun stilettohakken in de slordig, gele... uh, slordig aangelegde stoepen steken. Want ja, die, die, die Centraal-Aziatische uh, mensen die zijn ingehuurd, die hebben nog nooit een stoep gemaakt en weten ook niet precies hoe ze het moeten doen. Dus overal vallen grote gaten en vooral bijvoorbeeld rond, rond, rond putdeksels. Ze kunnen geen rondje maken en je zal er maar met je hakken inkomen. Goed, de Russische trottoirs veranderen dus in een berglandschap, begrijp ik, onder leiding van deze Aziatische uh, stratenmakers. Uh, de vraag is of de burgemeester al in opspraak is gekomen, want dat was bij de vorige wel het geval. Er was meer aan de hand, die had ook kritiek op Poetin, wat je niet moet doen in dat land bij jou, geloof ik. Maar is deze burgemeester ook al in opspraak gekomen vanwege deze operatie? Nee, hij is nog niet opzaag gekomen vanwege deze operatie. En hij zal er ook niet in opzaag komen, want hij is uh, dik bevriend met, uh, uh, met Poetin en hij is juist aangesteld in Moskou. Je weet, we hebben, we hebben parlementsverkiezingen aan het eind van het jaar en volgend jaar presidentsverkiezingen. Hij is juist aangesteld om uh, de 16 miljoen uh, stemmen van de hoofdstad uh, veilig te stellen voor de partij van Poetin en voor Poetin zelf. En dat is voornaamst voornaamste taak. En die stoeptegels, ja, dat, uh, dat, uh, dat doet hij erbij. Hè? Goed, die dat de hakken thuis laten komen het weekend, Peter. Ja, ik, ik, ik, ik, ik, ik struikelde nogal over bij mij voor de deur. En vooral de bergen asfalt, die ja. moeten ook voor de winter weg zijn. En ik zie ze ook dat niet weghalen. Het, Kom, is, een, uh, het is niet prettig op dit moment in Moskou. Kommerink wel in Moskou. Dankjewel Peter. Straks de overheidsdatabase waarin u en mijn telefoongegevens staan... is slecht beveiligd. Zometeen. Wie begint er over condooms?